3 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Amerika is Betty Ford overleden. De weduwe van de voormalig president Gerald Ford. Ze was een invloedrijke first lady. Stond bekend om haar vooruitstrevende denkbeelden. Ze was een voorvechter van vrouwenrechten... en had liberale ideeën over drugs, seks voor het huwelijk en abortus. Ook sprak ze openlijk over de borstkanker die ze had gehad. Wat in de jaren 70 niet gebruikelijk was. Betty Ford was 93 jaar. Palestijnse groeperingen hebben kritiek op het besluit van Israël om honderden buitenlandse pro-Palestijnse activisten de toegang tot het land te ontzeggen. Laat volgens de groeperingen zien dat er voor de Palestijnse gebieden nog steeds beperkingen gelden. Op het vliegveld van Tel Aviv werden 65 activisten aangehouden en met het vliegtuig teruggestuurd. Onder de anderen werden op buitenlandse vliegvelden geweigerd op vluchten naar Israël. 300 activisten werden na verhoor wel toegelaten. Ze willen vanuit Israël doorreizen naar de westelijke Jordaan-oever om daar hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De Fly Tilla is een alternatief voor de Flotilla, de poging om met 10 schepen vanuit Griekenland naast Israël te varen om de blokkade van de Gazastrook te doorbreken. De Grieken hebben de schepen verboden uit te varen. Dierentuin Artis laat een ontsnapte aap vrij rondlopen door het park. De kuif een vrouwtje, dan moest de avond samen met een mannetje de benen... toen verzorgers de kooi niet goed hadden afgesloten. Het mannetje vluchtte de Amsterdamse dierentuin uit en klom in de mast van een bootje. Toen verzorgers hem probeerden te vangen, viel hij in het water... waar hij met veel moeite uit werd gevist. Het vrouwtje bleef in de dierentuin rondhangen en houdt zich rustig. Artis heeft besloten haar goed in de gaten te houden... maar geen pogingen te doen om het dier te vangen. Het weer, eerst aan zee en enkele bui, later ook landinwaarts. Overdag blijft het buiig, maar in de loop van de dag vanuit het westen droog. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. Het is in de nacht van 8 op 9 juli. Precies 83 jaar geleden, op 8 juli 1928, zag Piet Rekman het levenslicht. De politiek activist en publicist overleed in juni 2007, kort voor zijn 79ste verjaardag. Hij was in 1996 te gast in een aflevering van Uit het Nieuws. Vraaggesprekken met mensen die gedurende langere tijd in het nieuws waren. Rob Trip ontvangt in deze bijdrage van de NPS... de luis in de pels van de Partij van de Arbeid in de jaren 70... zoals hij onder meer in de Anale werd bijgeschreven. Hij stond aan de wieg van veel linkse bewegingen... en zette zich zijn hele leven in voor de derde wereld... Onderwijsvernieuwing en het milieu. We gaan nu 15 jaar terug in de tijd. Luistert u naar Piet Rekman in Uit het Nieuws. NPS Radio 1. Uit het Nieuws. Presentatie Rob Trip. Goedenavond. Piet Shalom, de Pietje Bel van de Partij van de Arbeid, de Willy Alfredo van de Linkse Actie benamingen van vroeger. Benamingen voor Piet Rekman. Sommigen, ook een citaat, slaan groen uit als zijn naam valt. Jarenlang, en misschien heeft het daarmee te maken... was hij de luis in de pels van de Partij van de Arbeid... De man die er door sommige hoogst persoonlijk voor wordt, verantwoordelijk voor wordt gehouden... dat er geen tweede kabinet Den Uyl is gekomen in 1977. Piet Rekman, die actie voerde bijna tot een kunstverhief... en er jarenlang zijn brood bijna mee verdiende. Goedenavond, meneer Rekman. Goedenavond. Zit, van, twijfelt ja. naar mijn papiertje te kijken, ja. maar de kans zit op te lezen. De man die, eh, zou ik ook nog kunnen zeggen, O'Dijk op de kaart zetten in Nederland. Ja. Nog, nog zo'n citaat van vroeger, Martin van Amerongen zei ooit... Vladimir Ilyich lenin vestigt zich de O'Dijk verwijzend naar uw fanatieke aanvallen... Ja. Op de gevestigde orde. U woont nog steeds in Oudijk. Ik woon er nog steeds. Ja. Is dat prettig wonen daar? Ja, vreselijk prettig. Het is een, ja, min of meer een dorp. Maar omdat ik uh, eigenlijk uh, ontzettend druk ben, maatschappelijk overal... ...van op naar hergaan, is het leuk om zo'n rustige dorp te wonen. Ja, u heeft van Oudijk een begrip gemaakt en u bent daar ook een begrip. Hè? Want als je ja. zoekt... En ze ruiken aan je dat je journalist bent. Dan zeggen ze, jij komt voor Rekman, dan moet je daar naartoe. Precies. Ja. Um, ik kijk even in uw ja. uh, cv verder. Hè? Geboren uh, 28, twee kleinkinderen, derde opkomst. Um, Klopt. Ja. En wat dan in dit programma natuurlijk meteen uh, de volgende vraag moet zijn... is opa Rekman nog even links als vroeger? Wat vertelt u dus die kleinkinderen? Of zijn ze daar nog veel te jong voor? Nou, die zijn er nog te jong voor, maar uh, ja, even links. Naar de inhoud kun je dat niet zeggen natuurlijk, hè? want je, je ontwikkelt mee met de tijd en het gebeuren en reageert erop en zo maar. Links. Als je de term links goed opa, beschouwt, Rickman ja. Op veranderingen van de maatschappij uit, ja. Ja, want u kent die uitdrukking, hè? Uh, ik weet niet precies hoe die is, hoor. maar als ik hem parafaseer, als je jong bent en je bent niet links dan is er wat mis met je, ben je oud, lees opa en je bent nog steeds links, dan is het ook niet helemaal kosher met je. Nee, dat zeggen ze. Maar ik vind dat een aantal vrienden van mij... die uh, zeg maar de tijd van nieuw links en zo... ik heb het dus over de zeventige jaren... Die, uh, die zijn toch wel mooi op zeteltjes terechtgekomen... waar het goed plakt. En die allerlijnse ideeën kwijt zijn geraakt. Ik bedoel, Wat dat betreft uh, ben ik niet een totale uitzondering... maar een van de weinigen. Ja. En vindt u dat er juist met hun wat mis is? Ja, dat vind ik, ja. ja. Lees nog even verder. Vrije tijd nauwelijks. Hobby's, tuinieren... Uh, veel kweken van planten en groenten, fietsen. Ja. Gaat u vanavond laat zelfs nog doen, begreep ja. ik. Als u helemaal teruggaat voor een weekje vakantie, wat u gepland had. Ja, en dan moet u nog vanuit de trein met de fiets verder. Goed. Piet Rekman, Nou, fijn dat u hier bent. We hebben een uur lang de tijd, dus we kunnen heel veel bespreken. Ja. En wie uw naam hoort, meneer Rekman, daar kunnen we ook niet omheen... zal uh, ja, bijna als eerste zeggen de man die de komst van het tweede kabinet Den Uil blokkeerde. Grappig hè, dat iedereen het nog steeds heeft over het tweede kabinet Den L. Ja. Want er is eigenlijk maar gewoon één kabinet er er één geweest, geweest ja. het kabinet Den Uil. Ja. Ja. Um, Over uw politieke verleden. Hè. U bent um, niet levenslang lid geweest van de Partij van de Arbeid. Er is een periode geweest dat u bij de PSP zat. Ja. Waarom was dat? Omdat ik het met uh, destijds de Indonesië-politiek van de PvdA niet eens was. Mm -hmm. Ik was wel zo'n lid van de PvdA geweest. ja. ja. Dus kort na de Tweede Wereldoorlog, in die termen mag ik spreken, want ik ben 68. Ja. Toen heb ik me aangesloten bij de toenmalige Nederlandse volksbeweging. Waaruit de PVDA is tevoorschijn gekomen. Ja, u, u zat echt in die doorbraak? Ja, ik zat in die beweging, doorbraak. Hè? Ja. Na de doorbraak? katholiek Iedereen die links dacht, of je nou katholiek ja. of socialistisch was? Die vonden elkaar toen via die beweging. En dat is de PVDA geworden. Maar toen uh, rond de politionele acties en zo. Dus het, het, het, echt een agressieve Nederlandse beleid. Toen onder verantwoordelijkheid van socialisten. Drees en zo. Ja, dat uh, voerde mij naar de PSP. Mm -hmm. Die had daarin een ander standpunt. Ja. En daar ben ik een aantal jaren lid van geweest. Ja. En toen bent u weer teruggegaan? Ja. En dat teruggaan, dat vindt zijn oorzaak... als je dat wil. in het feit dat toen uh, ter tijd... Nieuw-Links, die vergaderde veel bij ons in Shalom-Odijk, dus een boerderij, een actiecentrum. Ik had zeer nauw betrekking met Bram Peper, Hans Kombrink, Marcel van Dam, Jan Diekhoff. Dus de mensen die in die tijd een grote rol speelden. En ja, daar was ik zo solidair mee dat de teruggang naar de PvdA toch eigenlijk weer voor de hand lag. Er was toen veel beweging. Ja, en dat smaakte wel, u dacht dat wordt Ja, dat wel... smaakte, ja. ja. Een aantal namen, net die u nou noemt, hè, dat zijn die namen die u een paar minuten daarvoor juist noemde van mensen die we erg in testen. Nou, met ik was ze toen niet noemen, maar goed. Ja. Ja. Had u toen geen idee? André het van het den Lau, Han Lammers, nou, dat rijdt je mensen, ja. ja. Um, was u um, minder radicaal in die tijd? Want u zegt, ja, vanzelfsprekend, die doorbraakgedachte na de oorlog... de Partij van de Arbeid, ja, als ik zelf aan die periode terugdenk... los van pollutionele acties of wat dan ook, hoor, maar ja... Wat, wat mij dan voor ogen komt is Therese, um, de wethouder van Nederland. Dat is nou ook niet echt wat ik voor me zie... als ik aan iemand denk nee, die nee, radicale nee. ideeën heeft. Nee, nee, maar in die tijd zat ik dus niet in de PvdA. Het was echt, laten we zeggen, sinds Provo, de studentenbeweging... de opkomst van allerlei nieuwe sociale bewegingen zoals we dat toen... Toen ben je teruggekeerd? Ja. ja. Toen vond ik de aansluiting van die bewegingen waar ik zelf uitstochtelijk aan meedeef. Maar in die periode daarvoor, dan vlak na de oorlog, was het dan zo'n radicaliserende nee, beweging? Nee, maar toen... Uh, ik denk dat ik toen te druk was om me daar echt even mee bezig te houden. Oh, is dat een mooie uitdrukking om te zeggen dat u toen nog niet zo radicaal was misschien? Ja, kun je zeggen. Maar ja, er zit een heel verhaal achter. Ik ben dus... Ik, ik had dus een onderwijsopleiding gehad. Ik stapte toen binnen het uh, basisonderwijs, zeggen we nu de lagere school. Heb ik maar een jaar volgehouden. Omdat ik had uh, van standaard van ideeën van onderwijs moet geïntegreerd gebeuren. Zoals een Jena-planschool dat doet of zo. Mm -hmm. Dus niet in vakken, een uurtje rekenen, een uurtje taal en zo. En ik deed dus projectonderwijs. Maar kreeg ik kreeg dus Helemaal moeite. Ja, Ja, was toen hervoorragend revolutionair. Ik kreeg dus moeite met de inspectie. En ruzies en conflicten. Want, want die zeiden, je moet van 9 tot 10 rekenen. Godzien, en dan rekenen, dan talen, dan geschiedenis, dan aanschulden. Nou, je kent dat wel. Maar dat wou ik dus niet. En toen ben ik in het internaatswerk voor moeilijke opvoedbare... Toen heette het asfaltjeugd. Uit de grote steden. Ja, toen werden mm -hmm. de dingen nog met de naam genoemd. <laughs> er, ja. steeds, elk jaar krijgt er dan andere naam onderklas. Of achtergestelden of gedepriveerd. Maar het is steeds dezelfde groep natuurlijk. En hetzelfde probleem. Daar ben ik toen in gaan werken en daar heb ik vreselijk veel op gestoken. Daar heb ik ook jaren volledige energie in gegeven. Mm. Daar onderwijs vernieuwd. De, kon je echt je gang gaan. Ja, maar wat heeft dat te maken met. Toen was ik, dus ik politiek weinig nou actief. Oh, ja, Wel net, maar niet actief. Ja, bij wijze van spreken te druk, doende eigenlijk. Ja, om zoiets. Radicaal te wezen. Ja, ja. Ja. Um, want dat kabinet in Uil, hè? Um, Keer 72. Mm. Was u toen zo radicaal dat u dat dan uh, zag zitten? Dat was dat programma waarop van ja, de Arbeid zit met die vier hè, voor D66? Ja. Was D66 toen zo links en radicaal dan? Nee, nee. Maar dat. Uh, die herverdeling van macht en inkomen, dat was de centrale leus. Hè? Je hebt het over D62, ah, ja. En dat hervormingskwartet. Ja, misschien weet de luisteraars niet eens meer Legere wat het zijn. was, maar. Ja, het ging over vier uh, echt uh, maatschappelijk veranderende wetgevingen, grondbezit bijvoorbeeld. Ja, de grondpolitiek, waar ja. uiteindelijk het kabinet op viel, hè? Ja. Daar is het op dat gestraad. soort dingen. Dat was een van de redenen waarom we ja. 77 zeiden niet weer, ja. maar goed, het uh, was ook het versterken van de macht van arbeiders in de bedrijven, dus die ondernemingsraden zouden veel meer macht krijgen. Ja. Dat, dat soort punten was het. Dus u dacht, er gaan dingen veranderen? Ja. En zoals ik altijd ben geweest, uh, hoopvol, optimistisch. Ja, ja, u zit erbij te Soms lachen. Soms ga je erbij ja. als, nou, <laughs> als, als je nou terugkijkt en ja. heel eerlijk het beoordeelt... He, was dat kabinet en L wel zo links? Nou... Of wordt er ook heel uh, veel geïdealiseerd en het, mooier uh, gemaakt achteraf? Toen het twee jaar uh, bezig was... toen kwam de minister van Financiën, Willem Duisenberg, huidige bankdirecteur... die kwam toen met zijn zogenaamde linkse norm... Dat is eigenlijk de eerste bezuinigingsoperatie in Nederland geweest, waar later van achterop doorgebouwd heeft met zijn bestek 81. Ja, dus dat is begonnen en... eigenlijk juist om te ja, ja, ja, ja, ja. Toen begon ook mijn kritiek. Ja. Heb ik toen ook gehad. Ik zat toen in partij, raadpartij bestuur respectievelijk. En uh, heb dat scherp aangevallen steeds. Ja. Ja. Maar daarom, wat, wat er in die vier jaar gebeurd is onder dat kabinet en uil... proberen ook heel veel mensen dat mooier te maken dan het was. Ik het, denk het, wel dat het, je dat achteraf moet zeggen, ja. Begint het steeds mooier te worden, Hoe verder we komen? Ja. Bij mij dus niet. Ik, ik zeg dus dat ik... In 72 was ik erg enthousiast voor het kabinet... wegens die hervormingsplannen die ik net aanduidde. Maar in 74 begon er al in te sluipen. Repressie, Regressie, achteruitgang, bezuiniging... afbraak van verzorgingstaat. Hmm. Repressie? Ja, ook. Uh, democratische verworvenheden die die laatste jaren erg waren uh, verkregen... die werden toch weer wat... En noem eens, met name en toename, wat dan? Uh, dingen als uh, de inspraak van sociale bewegingen. We, we kregen meer moeilijkheden omdat precies onze mensen daar zaten... als minister, als staatssecretaris. Ja. Om dat te kritiseren Dat werd ons gauw kwalijk genomen. Maar we noemen het eens met name toename. toenaam. Uit welke beweging dan? Als welke beweging zich liet horen? Uh, bijvoorbeeld de welzijnssector. Ja. Was in die dagen was die welzijnssector over het algemeen... Uh, natuurlijk ook met zijn zwakke kantigheid, haar sokken en zo. Maar was toch een robuuste factor in de zin van het buurtwerk. Ja. Bijvoorbeeld het opbouwwerk en zo. Dat waren krachtige factoren aan de basis... die mensen hielpen zich te mobiliseren... En, tegen huurverhoging, noem maar op. Ja, maar, en daarvan zegt u, juist nu Toen Wim Meijer daar minister was. En, en, iemand die zijn papheimers kende, die zelf zijn wortels had... die wist hoe hij zich daar weer moest gaan. Exact, exact. Ja. Dus toen Wim Meijer daar zat en de verantwoordelijkheid had... die was wat toch moeilijker te criticeren... dan zijn voorganger van CDA-huizen. Ja. Het werd moeilijker. Zeg, ik wil even met u gaan naar ja. januari... We hebben een stukje op band staan van uh, oud-partijvoorzitter Ian van der Heuvel. Even terug naar de periode waarin, uh, ja, zeg maar vooruitblikkend op de verkiezingen die dan nog in mei moeten komen, ja. uh, mensen die enthousiast zijn over het kabinet de L zeggen van dit moeten wij gaan gebruiken. Uh, uh, dit kabinetsbeleid en wat ons dat ja. heeft opgeleverd en wat we kunnen verzilveren bij die komende verkiezingen. Wij partijgenoten zijn tot nu toe de enige geweest die het kabinetsbeleid tot inzet van de verkiezingen hebben gemaakt. En het mag op het einde van de rit nou toch wel één keer gezegd worden. De man die in zulke moeilijke tijden leiding heeft gegeven aan dit kabinet verdient onze bewondering. APPLAUS Partijgenoten, daarom juist moeten wij er ons met z'n allen voor inzetten dat Joop den Ayl nog minstens vier jaar minister-president kan blijven. De toekomst ziet er ook voor de komende jaren niet erg hoopvol uit. En er zijn mensen die menen dat ze de oplossingen bij de hand hebben. In tijden waarin de economische problemen zo groot zijn wordt gezegd dat socialisten zich daar alleen mee moeten bezighouden. Anderen menen dat de partij, de partijcongressen... in de afgelopen jaren een te radicale opstelling hebben gekozen. En ook het reilen en zeilen van de partij zelf... wordt nogal alles ter discussie gesteld. Ja. In van der Heuvel was dat jaren geleden. Meneer Rekman worden haar zeggen ja, uh, dat de man die dat de afgelopen vier jaar... zo prachtig had gedaan, dat ook de komende vier jaar moest gaan doen... Ja. Waarom wilde u dat niet uiteindelijk? Want daar kwam het wel op neer, hè? In de situatie uh, dan, zoals die nee, verhandelde. Nee, dan lag. moeten we het even heel goed stellen. Ten tijde van die reden van in, van Inverneuvel die net... Ja, maar uiteindelijk. Waarom? waarom, ja, waarom, waarom ja, uiteindelijk. Waarom, waarom, hoe kon het, dus laat ik het heb... anders vragen, hoe kon het zover komen... dat u zei, zoals de kaarten nu liggen, niet? Ja. De onderhandelingen over die kabinetsformatie begonnen... dus onmiddellijk na de verkiezingen, 25 mei was het geloof ik... Op ja, tergend lang. Een tergend lang. En... Ja, dat zou allemaal moeten opfrissen, maar diverse duos van formateurs, informateurs, de laatste, vrolijk, verdam, geloof ik, die hebben steeds laatste boden gedaan. En steeds werd een laatste bod door het CDA afgewezen. Het CDA zat steeds verder te trekken aan concessies van de PvdA. Inhoudelijk ging het eigenlijk om loonbevriezing, loonmatiging, toch bezuiniging op sociale uh, uh, voorzieningen, Terwijl dat tegenover er zeer weinig concessies naar de PvdA stonden. Dat was het eigenlijk. Nee. En toen kregen wij de indruk... Dus ik heb me ook het vuur uit de sloffen gelopen om dat, die verkiezingen te winnen. Die, die, to, die we toen wonnen met tien zetels. Ja. Maar uh, toen er zo alles werd weggegeven in de onderhandelingen... Ja. Want zo was feitelijk de situatie op een gegeven moment. Hè? Er, ja. er was een akkoord tussen de fractievoorzitters om wie het ja. ging. PvdA, D66, CDA. En daarvan zei, zoals dat toen heette in uw partij, de partijraad. Ja. Nee. Ja. Ja. Het uh, statutair was het zo in de PvdA. Dat is later veranderd. Ja. Dat de partijraad bij tweederde meerderheid... al dan niet deelname aan een kabinet kon toestemmen of afwijzen. En dat is toen met twee derde meerderheid afgewezen. Vandaar dat ik altijd van onzin vind, dat ik dan alleen op dat daar gekeken ja, ja. Maar er zijn een paar andere geweest. Eens, <laughs> en zelfs nu nog in 1996, daarop wordt aangesproken en aangekondigd. Ja. Ja. maar daar zat de kern van de zaak. En in die zin zeg ik ook, maar misschien loop ik op een vraag vooruit. In die zin zeg, zeg ik ook, journalisten vragen dan vaker de vraag vragen, daar spijt van. Maar spijt van. Heb u er spijt van? Ja, nou, dat, dat, dat vind ik geen categorieën. Dan zeg ik vaak dat ik rooms-katholiek heb gebied, dus ben ik kwijt. Nee, niet spijt in de zin van dingen die je kunt herstellen of zo. Nee. Dat, ik denk dat we toen toch goed gezien hebben dat toen de grote lijn werd getrokken naar de afbraak, zoals ik dat zie, die nou nog steeds doorloopt. Goed. Nou, diezelfde Ian van de Heuvel, die we ja. daarnet hoorden op band, is nu aan de telefoon. Goedenavond, mevrouw van de Heuvel. Um, vindt u het iets waar je eigenlijk spijt van zou moeten hebben? Nou, ik heb er nog wel spijt van dat die is aangenomen, ja. ja. daarmee zegt u eigenlijk... ...Rekman zou er spijt van moeten hebben. Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, maar kijk, het gaat een beetje om, uh, om uh, ja, je inschatting, hè. Kan je, uh, als je uh, meeregeert en concessies moet doen... ...kan je dan toch nog zoveel bereiken dat je zegt... ...het is toch beter dan in de oppositie zitten. Ja. Maar onze weging was op dat moment in dat we te veel concessies deden. Ja. Nou, we deden en de, de stelling, stelling was, was altijd... Doen, stel... ik, uh, ja, ik geef je meteen gelijk als je zegt... dat uh, de, uit, de uitslag van de onderhandelingen... eigenlijk niet uh, bevredigend was... als je keek naar onze verkiezingsoverwinning. Hmm. Nee, want die was heel groot. Hè? En... Die was Ja, we hadden tien zetels winst. Ja, en om treugen op te frissen, klopt dat? Dat was dan uiteindelijk een kabinet... waarin acht ministers voor de Partij van de Arbeid... zeven CDA en één voor D66 zou komen? Nee, de zeven... Zeven Partij van de Arbeid, 7 CDA ja. en twee D66. Oh ja. Dat was ook tegen de ja, ja. wens. Ja, precies, ja, ja dat was ook tegen mijn wens. En wat dan u beiden in ieder geval wilde, was dat het 871 zou worden. Ja. ja. Want dat je de meerderheid zou hebben. Ja omdat we wisten dat uit het verleden dat die getallen, die getalsverhouding in zo'n kabinet, dat dat ontzettend belangrijk was. In die tijd wel, hè? Ja, ja dat he, zeker wel. Dat er wel. nog met het mes op tafel werd... Uh, ja, nou sowieso... ja, maar werd er werd inderdaad wel scherp onderhandeld. En ja. dan, uh, dan moest je toch in staat zijn, eigenlijk, om... Uh, nou, dat waar, waar je voor stond, als het er echt op aankwam, als het echt heel belangrijk was, dat je dat er ook door kon krijgen. Ja, dus daar was u het wel mee eens. Maar mevrouw Van den Heuvel, zo'n andere passage die ik hier ook zie in die besluitenlijst, hè? Uh, dus als dit door zou gaan, zou dat ons maken tot een citaat... schild voor rechts en tot puinruimer voor het ja. kapitalisme. Ja, nou, dat zijn uh, inderdaad van die termen die toen nogal in zwang waren. Ja. Daar moet ik nu toch een beetje om lachen. Maar uh, uh, het is... Uh, ja, kijk, wat, wat mijn afweging toen geweest is, was... Uh, die onderhandelingen zijn niet echt uh, met groot succes bekroond. Nee. Maar er zit op het ogenblik absoluut niet meer in. Nee. En we moeten wel regeren. Ja. Nee, er is de hand natuurlijk door Annette Blijg... tien jaar sociaaldemocratie, zeventige jaar, overgeschreven... Ed van Tijn is een dagboek. Daar reist ook het beeld uit op dat met name onze onderhandelaar, dat was Ed van Tijn, echt doodmoe was. Nee, dat was hij ook. Maar ook van zijn, die mensen daar. Verhaal, ja. eh, kijk, een maar wacht even, lees, mee, wacht even, lees te veel heeft weggegeven. Nou, dat zeg ik niet. Nee, maar dat zegt Rekman ja, wel dat te lezen uit het. Hij was natuurlijk doodmoe, wat wil je? Het was een, een, een uitputtingsslag. Bov bovendien speelden ook dingen mee als Jan Pronk mocht niet in het kabinet. Er moesten wel mensen van het CDA die uh, voorbehoud hadden gemaakt bij de, de overreactie. Ja. Ja, noem mij allemaal wat. Ja. Ik weet hoe moeilijk het was. Ik nou was uh, de luisteraar voor wie het jaren geleden... Nou ja, maar het juist. kan me niet zoveel schelen dat we er wat verschillend tegenaan kijken. Maar nee. we hebben altijd beweerd in de sociale democratie... het gaat niet om de regeren tegen elke prijs. Nee, ja. en dat vind ik nog. Maar ik vond toen, ja. alles afwegende, dat we het toch moesten doen. Ja. Hoewel ik ook niet denderend enthousiast was. Nee. En ik moet zeggen... Ik, ik heb het gevoel dat we later, degene die dat toen bepleit hebben, toch gelijk hebben gekregen. Ja, legt u dat eens uit? Nou, kijk, bij de volgende verkiezingscampagnes, dan gingen we dus wat ze in Drenthe noemen deurtje bellen. Uh, dan gingen we dus bij iedereen gewoon vragen, gaat u stemmen? En uh, gaat u misschien ook op de Partij van de Arbeid stemmen? Dat hoorde dan bij een campagne. En uh, dan kreeg je steeds te horen, nee hoor, ik heb er de vorige keer op gestemd. Hey, nou zitten jullie toch nog niet in de regering, ik doe het niet meer. Ja, meneer Eekman? Uh, dat ben ik ook tegengekomen. Dat kan ik niet bestrijden. Maar wat ik wel bestrijd. En dat heb ik ook na de hand behoorlijk gecritiseerd. Vandaar het boekje Doorn in de vuist. Wat mm. ik vrij snel daarna wacht. Dus je verdediging er tegen geweest eigenlijk? Ja, precies. Maar heeft de partij geen enkel opzicht overgenomen. Heeft echt meegedaan. Ook met een mediaal gehuil rond mijn persoontje. Ja. Ik zou dat ja, hebben. Maar nog even los daarvan. Wat, wat zei u dan tegen zo iemand die dan bij wie u aanbelde. Zei van ja, vorige keer op u gestemd. Ging, op uw partij, ging, nou, ging ik dat toelichten? En heel vaak, het was zelfs in de partijraad, nee het gewest Utrecht, want ik was toen afgevaardigd in de partijraad voor het gewest Utrecht. Daar wilden ze mij uit die partijraad stemmen. Hebben we hebben op het te gaan staan. Ik heb het uitgelegd, de hele politieke context. En dan ging we nog niet eens over die meerderheidsformule of scholen die hard hadden afgesproken. Maar over hier dreigt een bezuinigingsstrategie te gaan worden gevoerd die leidt tot afbraak van sociale voorziening enzovoort. En toen herkozen ze me weer in de partijraad. Ja. Bent je moest u, bent, het gesprek beginnen. Ja, bent u daar ooit echt uh, door overtuigd geraakt, mevrouw van, van den Heuvel, van dat argument? Dat nou, nee, wat dan kijk, wordt genoemd de afbraak uh, in werd gezet? Nou, ik, uh, ik, heb wel, ik, ik ben, ben me er ook heel goed van bewust. Dat ook als we toen wel zouden zijn gaan regeren, dat dat heel moeilijk zou zijn geworden. Ik bedoel, het CDA uh, ja, wilde ook eigenlijk niet en we hadden voortdurend moeilijkheden. Dat hadden we in dat vorige kabinet ook gehad, in het kabinet. nou. Dus makkelijk zou het allemaal niet geweest zijn. En ik heb er eens grinnikend gezegd, toen eenmaal dat kabinet van Acht Wiegel er aan, aan de macht was, als ze iets, van, iets voorstelden van ik hoef gelukkig niet meer te verdedigen. Ja, en je kon tenminste een lekker oppositie positie voeren. Ja, maar kijk, dat, is het, dat kan allemaal wel leuk klinken. En je kunt ook wel uh, veel rechtlijniger zijn. Hè? Je kunt uh, uh, ja, veel meer uh, wat je dan die idealen uh, noemt, die kun je dan uh, misschien in die zin overeind houden. Dat je niet hoeft uit te leggen als je daar wat op tekort schiet. Maar of je er echt wat mee bereikt, is natuurlijk de volgende vraag. Ja, mag ik nog even? Ik zou toch iets fundamenteeler naar willen kijken. Want het rare is in de politieke geschiedenis van Nederland... dat toen die rechtse kabinetten veel minder bezuinigd hebben... dan we nu bijvoorbeeld doen met socialisten. Dat het tekort, het staatstekort, onder Rudding en anderen... veel groter is geworden dan het onder de werd. Dat is heel merkwaardig, echt. het is eigenlijk tegen de keer in. Klaarblijkelijk slaagt men er niet in om verzorgingstaat, naar mijn gevoel, af te breken, te bezuinigen, het begrotingstekort, de staatsschuld te verkleinen zonder socialisten. En daar zit het dubbele bodem en daar zit ook mijn kritiek. Moet ik dat zo vertalen dat u bijna zegt: van ze hebben ons nodig om dat soort dingen voor me ja. te krijgen? Ja. Yeah. Mevrouw Van Neuvel? Ja, kijk, die, die theorie heb ik ook wel eens meer gehoord. Maar ik, eh, ik denk toch... dat je uiteindelijk meer bereikt als je wel meegegeert. Dat mm. we dat ook bewezen hebben... We hebben niet zo vaak de kans gekregen. Maar en het kabinet ten uil. En ik moet zeggen, ook wat Kok op het ogenblik doet. Met alle kritiek die ik af en toe heb. Ja, staat uw partij goed in de peilingen nu, dacht u? Nee, maar ik bedoel, waar hebben we dat? het staat niet goed in de peilingen. En we maken niet zoveel ledenwinst als wij destijds deden. En uh, nou, tien zetels winsten hoeven we niet eens meer aan te denken... in de verste verte niet. Nee. Maar dat mag niet je enige maatstaf zijn. Ik denk nog steeds dat alles met die bezuinigingen veel en veel erger zou zijn geweest... als het kok daar niet zou hebben gezeten, met zijn club dan. Ja, maar nog even over de zaak zelf dan. Hè. zeg ik te veel, uh, mevrouw Van der Heuvel, als het toch een soort uh, trauma is geweest voor uw partij... hoe dat is gelopen met dat, Ja, ik zeg het dan ook maar weer, tweede kabinet en L dat er nooit kwam. Ja, ik denk inderdaad dat, dat, dat de partij daar een flinke terugslag van heeft gekregen. Ja, ja, dat is heel tragisch. Dat is natuurlijk niet alleen de schuld van Rekman. Hè. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Dank je. Want dat vind ik altijd een, een Zo kijkt u helemaal wijk, niet op dit moment. Uh, dat dat oh, slaat dan nergens dan. op. Ik bedoel, de meerderheid van die partijraad was voor ja. dat standpunt. En dat was overduidelijk. Hoe komt het, denkt u, dat wel zijn naam daar zo mee verbonden is? Nou, het heette de motie Rekman. Ja, ja. Hij was de eerste ondertekenaar. Ja, had u dat maar niet moeten doen, meneer Rekman? Nou, nee. Als je de literatuur naar de hand leest, is het meer... Uh afstandelijke analyses, dan zit daar ook op dat moment het probleem... dat de partijtop met de onderhandelaars en het Haagse circuit... ik bedoel, er niks delegerends mee... maar echt het contact waren verloren met de achterban van de PvdA. En dat er bovendien een dubbele communicatiestoring... tussen die partijraad en de kiezers op de PvdA ook een communicatiestoornis was. Ja, bent u het met dat eerste eens, mevrouw Rekman, dat het een kwestie ook mevrouw was. <laughs> <laughs> nou, nou, we we een is? Mevrouw Rekman? Nou, ik hoor even voor die juiste Nou, kijk, nee, dat Dat, denk dat, ik dat ik eerste niet. dus vooral dat er een, een, ik een, denk echt een dat kloof het tussen het kiezers zat. Ja, en, uh, het tijdens het kabinet in huil. het contact met de kiezers redelijk goed functioneert. Ja, klopt. Maar ja, Rekman probeerde volgens mij te zeggen een kloof tussen die onderhandelaars en de kiezers. Ja, maar kijk eens even, dat ontstaat natuurlijk altijd... Zo'n onderhandelaar die moet elke dag weer op pad. En die moet elke dag weer wat proberen uit het vuur te slepen. En dat is precies, denk ik, wat zich daar heeft voorgedaan. Die onderhandelaars, die, die, die, die, die dan voortdurend rapporten uitbrengen en aan zijn fractie. En ook in die tijd was dat in ieder geval zo. Aan de partijvoorzitter, hè, via de partijvoorzitter aan de partij, partijbestuur en via het partijbestuur aan de Partijraad. Want we hebben er meerdere gehad in die periode van de formatie. Ja. Die uh, ja, die maken, die, die, die mensen die het dichtst bij het vuur zitten, die maken dat toch meer mee. En die die schatten toch, ja, op een andere manier in wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. En dat hebben we niet. Op dat moment, op die avond van die partijraad... hebben we dat niet kunnen overbrengen naar de partijraad. Nee. Dat vond ik jammer. Goed. Met alle kritiek die ik had. Mevrouw Van den Heuvel, mag ik u, mevrouw Heuvel, mag ik u heel hartelijk bedanken... Ja hoor. Voor, uh... Voor het Tot je gesprek. En uh, veel goed Piet. Ja, dank je. Het ja, zal nog wel lukken het komende ja. half uur. Oké, okay, graag. Meneer Rekman, om eens verder te praten met u hè, over ja. waar dat vandaan komt. Dat tegen dat als eerste je naam toch onder zo'n motie zetten. waarvan ja. je weet dat de halve partij over je heen valt. Waar komt dat tegen bij u vandaan? Waar komt u zelf vandaan misschien, mag ik dat ah, Ja, de, die, die vraag kan ik weer dat beantwoorden. Um... Ja, ik ben geboren en getogen ah, in een volkswijk van Zolle En nog wel een typische arbeiderswijk. ook uh, Geen hoofdarbeiders, zeg maar. Spoorwegmensen, machinisten. Mensen die werkten op de IJsselcentrale toen. Dus elektriciteitscentrale. En dan ben ik groot geworden. Ook in vriendschap. We hebben ontzettend veel geleerd. Dus de, de volkswijk is me dierbaar. Ja, een katholiek milieu komt u uit. Ja. Wij waren ook... Uh, mijn vader was... Uh, op een manier van... als de paus zegt, hoeven we daar nog niet te doen. Ah, ja. Een beetje libertijns-katholiek, zou je het tegenwoordig zeggen. En maar die had een zeer scherp rechtvaardigheidsgevoel. Zij het vrij rationeel. Mijn moeder bracht de warmte. In dat nest ben ik groot geworden. Uh, mijn vader begon toen met reclassering, bijvoorbeeld. Dan moet je, dat is nou heel gewoon dat ze verburocratiseerd. Dat was toen revolutionair, dat je mensen uit gevangenis hielp... om weer te socialiseren in de samenleving. Uh, we kregen later allerlei banden met Latijns-Amerika. Ik ben veel in Chili, Argentinië, Puerto Rico, Brazilië geweest en altijd in de Volkswijken gewerkt. Dan krijg je een tik van mee. Ja? Ja. Dan zie je dus, wat ik nou ook zie, hè? ik vind het zo ergelijk, als ik het zo kort door de bocht moet zeggen: dat een bischop als Muskens nou een vraagstuk aan de orde moet stellen wat je kunt snijden als je in de Volkswijken bent. Het is een en al verloedering, armoede, ja. achteruitgang. De die en zo. aan de bel trekt over de armoede. Die... En hij doet het op zijn manier. Ja. Ik, bedoel, ik hoef al zijn woorden niet voor mijn rekening te nemen. Maar het is toch een raar signaal naar de politiek. En dat, dat, dat beleef ik sterk. Ik solidariseer met die mensen. Daarom train ik ook, heb ik het misschien straks nog over, met die politieagent om weer naar de wijk te gaan. En niet in die auto's rond te van vanuit verre bureaus. Ja. Dus u zegt zelf, omdat ik uit zo'n wijk kom. Heeft dat voor een heel groot gedeelte eigenlijk mee bepaald? Hoe het ja, nog steeds en daar nog geen afstand van eigenlijk. heb genomen. Want ja. anderen komen er natuurlijk ja. ook van dan. Ja. En ook de armoede en de ellende in de derde wereld heb geproefd en gevoeld. En zo. Ja, maar dat verklaart nog niet natuurlijk waarom je tegen bent. Ik kan me voorstellen dat je je solidair verklaart. Dat je ja. opkomt voor mensen die het niet goed hebben. Ja. Maar waarom gooi je dan altijd de kont tegen de kip? Ja, maar zo kun je het noemen. Ehm... Uh... Zo kan ik het ook wel verstaan. Maar bij mij heeft dat... Je um, ziet het niet zo, dat het nee, dat is. Nee, ik zie dat maatschappelijke veranderingen... in de goede zin van het woord... komen alleen maar tot stand door kon tegen de gripgroei. De slaven hebben zich ooit zelf bevrijd van de meesters. De koloniën van de moederlanden. Het zijn nooit de meesters geweest die zeggen... willen jullie vrij worden of zo. De moederlanden hebben iets gezegd... zouden jullie graag onafhankelijk worden en zo... De mannen hebben nooit tegen de vrouwen gezegd... zou je niet liever emanciperen. Elke maatschappelijke beweging ontstaat uit tegendraadheid. Hmm. Maar ook, maar... Vroeger mocht je dat dialectiek ja. noemen. Dat woorden ze nee, heel ouderwets, ja. ja. <laughs> maar, maar als dat dan voor u geldt... geldt dat dan ja. ook voor, lees ik weer uit uw cv... u heeft, ik weet niet of ze nog leven trouwens, broers en zusters. Ja. ja? Dus, dat werden, allemaal dat werden ook allemaal van die tegendraadse types? Uh, niet allemaal. Ze dus even heel globaal langsloopt, Mijn oudste broer is... Uh, al 40 jaar in Puerto Rico werkzaam. Vandaar ook weer Latijnse, Derde Amerikaanse wereld. invloeden. Is getrouwd met een Puerto Ricaanse vrouw. Heeft een Chileense kind geadapteerd. Die is filosoof. In zijn filosofie is hij tegendraad, ja. En uh, dan heb ik een zus in Brazilië wonen. Die is hoofd van staatziekenhuis kinderepidemische afdeling. Staatsziekenhuis in Brazilië betekent dus voor de armen, hè? mensen die het niet kunnen betalen. Is uitermate tegendraad. Ja. En de rest van mijn broers en zussen zit hier in Nederland. Niet allemaal even tegen de raadsmaak. Maar, <laughs> maar uh, het is een... altijd een feest dat ze familie bij me ja, krijgen. Ja, u zegt het als een soort keurmerk. En dan, uh, een stempeltje erom Ja. ja. Zeggen als ze dan <laughs> op zo'n familiebijeenkomst bijeen zijn. dan kan ik me de discussies wel voorstellen ja. over bijvoorbeeld het kabinet Kok. Een heet oploop. Yeah. Ja. Waar haalt u uw inspiratie vandaan? Want ik zei u, u komt uit een katholiek milieu. Ja. Ik las ergens, uh, ergens halver de jaren zeventig, heeft u zich laten uitschrijven. Rijkelijk laat, denk ik dan. Voor iemand die zo tegen draad is en niks van de paus moet weten. Ja. Waar, waar haalt u uw inspiratie vandaan? Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ik zal het eerst heel kort zeggen. Uh, toch wel uit christelijk geloof. Ja, je en, hoeft het niet te verontschuldigen. Te en zeggen, mededogen hoor. met mensen. Nee, kijk de suggestie uh, is altijd dat uh, kerk lid zijn en christendom ongeveer synoniem is. Maar dat is voor mij niet. Nee. De dus, hele dus, dus institutie van de kerk stond me in de weg. Ja, dus op het moment dat u zich liet uitschrijven als katholiek... betekent dat niet dat u zich geen christen nee, meer noemde? Nee, precies. Ik heb altijd sterk geleefd naar de bijbelse inspiratie. En doe ik nog. En ik combineer dat op een manier van... ja, een humanist zou zeggen, humanistische manier of zo... naar mensen kijken, dat mensen proberen solidair te zijn. Dat lukt me lang niet altijd, maar dat is wel mijn inspiratiebron... En ook uh, mensen die dat heel consistent doen. Uh, ja, ik bedoel, Eduardo Galeano die ook schrijver. schrijven, nog heel recentelijk. Die schrijft over die dingen op een manier van, ik strijd er ook voor en zo. Paulo Freire, noem maar op, dat soort mensen inspireren ja. me ontiegelijk. En, en, en uh, de bevrijdingstheologie. Ja, en, ook. Bof en anderen. En zeer sterk geïnspireerd. Ik heb ook lang meegedaan aan christenen voor het socialisme. Dat is die bewering van de, ja. de Daarom viel het mij of... zo op um, dat in uh, oudere stukken... over bijvoorbeeld een partij als de PPR zei... Ja, want de PPR is er niet meer. Nee. Toen het ging over uw PSP-periode... ja, het is zo goed om dat op een wetenschappelijke manier te analyseren... wat er mis is in de samenleving... Ja. En de manier waarbij ze dat op de PPR-manier doen... Zo, hè, met, dat, uh, met, met morele standaarden en, en verontwaardiging... dat vind ik allemaal maar niks. Dat kan ik me bijna niet voorstellen als ik u zo laat. Uh, ik weet niet of ik nou uh, goed ik, geciteerd word, maar... Ik zeg het een beetje mijn eigen ja. woorden, maar u ja, weet waar ja, nee, het op neerkomt. Okay. Nee, ik snap wat het bedoeld wordt. Uh, ik vond het zeker in de begin een PPR iets te opgewonden... te moralistisch, te moreel, ja... En bracht daar in die discussie, want er zitten veel van mijn vrienden, toch meer dat wetenschappelijke benaderen. Ja, wetenschappelijk rustig analyseren de toestand. Waar komt het vandaan? Wat zijn de oorzaken? Hoe pakken we dat aan? Maar bij mij verdraagt zich dat wel, die, die dingen die ik zei, in antwoord op de vraag: wat zijn je ja. inspiratiebronnen? Ja, en nu u, want het schiet me te binnen, nu ik u daar zo over vertellen. En dan denk, ik die ja. man die had bij de PPR gezeten, zo, als ik hem zo voor me Het Dat scheelde ook niet veel. Ja. Het scheelde heerst niet veel. We hadden in Noordijk een driemanschap. Dolf Koppers destijds, die een van de de ppr, aanzet, voor PPR man, was. Ja. Jan Diekhoof, die in Nieuwelinks PvdA zat. Ja. En ik, die in de PSP zat. Ja. Hoe verhoudt zich christendom en marxisme? Dat ja, is ook zo'n clichévraag vraag natuurlijk. Ja, maar ik begreep dat u zelfs op uw afscheidscollege... bij de oh. Horst nog Marx heeft zo. geciteerd. Dat verbazing van velen. Dat is goed geënvumeerd, ja. Het, ja. ja. Ja, omdat ik uh, niet wens mee te doen aan de mode dat ik geen enkel marxistisch woord of begrip meer kan gebruiken. Nee, waar gelooft u nog in? In de verlendingstheorie? Nee, nee. Dat, dat mensen nooit het heel slecht moeten krijgen. Dat dan... Nee, nou, dat is ingewikkeld. Marx van Marx en het Marxisme. Dat heeft Marx zelf wel in de gaten gehad tijdens zijn leven. Zijn laatste boek is Marx contra de Marxisten. Ja is natuurlijk met name in Oost-Europa en het reëel bestaande socialisme gerealiseerd. Nou, dat leek niet op wat de bedoeling was van marxisme. Nee. De bedoelingen van marxisme liggen naar mijn ervaring heel dicht bij christendom. En precies wat Musken zegt, dat zijn teksten eigenlijk van Augustinus en Ambrosius. Dat heeft de journalistiek niet in de gaten, maar die citeert hij bijna letterlijk. Dat waren socialisten, af van letter. letteren. Ja, dus voor u ligt dat heel dicht bij elkaar? Ja, dat ligt heel dicht bij elkaar. Hmm. Maar ik wil het wel graag uh, niet als een donker shot doen of zo. Vandaar goed op studeren, goed analyseren. In ja. die zin wetenschappelijk. Ja, ja. ja, terwijl natuurlijk een ander deel van het Marxisme natuurlijk hopeloos achterhaald bleek te zijn. Ja, natuurlijk. En dat het net zoals heel veel theorie in die tijd... een soort uh, ja, iets, iets met prachtig een einddoel. en. en ja. je, weet, je weet overigens wat Marx over, als je het dan toch over geloven... Ja. religie hebt, wat hij daarover zei, hè? wel. Het opium. Ja, ja, het volk. Maar, ja, het is wel vrij ingewikkeld. Antonio Gramsci, een puur saal marxist maar die noemde zich Marxist van de bovenbouw... Mm -hmm. die moest zien het socialisme in Italië... aan al die Romeinse mensen kwijtraken. En is er prima geslaagd omdat die waarden en normen... uit het Marxisme wilde ontwikkelen... die helemaal geen opium zijn. En daar zit, zit zo'n spanning in dat veld... Er zijn ook hele beroemde, interessante boeken over geschreven. Dus mag ik zelf zeg maar, als je die alleen doortrekt... zonder vrienden, collega's als Engels en Gramsci en zo... ja, dan kom je terecht bij de werkelijkheid die Rusland liet zien. Ja. En veredend doen, heb ik nooit achtergestaan. Of schoon, of schoon. Ik moet ook weer zeggen, als ik dan de politie zie... hoe ze met een paar auto's voor de files gaan staan, om de files te gaan leiden. dan denk ik de overdreven, laat maar vastlopen. Denk ja, ja. En als je het dan op zo'n manier laat doen... dat er nog wat goed uit kan komen. Ja, ja. Um, ja dat afscheidscollege inderdaad, hè, die, ja. dat citaat van Marx. De, de, was dat een soort uh, steek die u wilde uitdelen? van Nog eens even laten zien hoe slecht dat ligt, inderdaad, Marx citeren? Ja. Want ze stonden er wel van te kijken, hè, dat dat gebeurde. Ja. Zat, ik kan niet verhelen dat er enige ruimte bij me zat op dat moment. Ja, vertel eens. Omdat ik, uh, voordat ik moest, het directeurschap van de hoogschool de prijs gaf. Vrijwillig. Mm -hmm. Dus met de FUT ging. En dat kwam omdat, naar mijn mening. Uh, ik zei dat toen zo: Thatcher is binnengekomen. Margaret Thatcher, de markt. De marktideologie, ja. Op de van de sociale moest op de markt worden die... gericht enzovoort. En toen heb ik in de pers wel eens gezegd, het is me ook kwalijk genoeg, maar ik herhaal het gewoon. De horst heeft toen zijn smoel verloren. Ja. Want ze kwamen naar de horst toe vanuit Groningen, Maastricht, uit België zelfs, omdat dat een school was met een gezicht. En sinds uh, de sterke marktoriëntatie op het ogenblik... neemt het weer wat af, hoor. Zit men weer inhoudelijker te werken. Maar ook op de Horst is het nu... naar beneden gelopen. Zeg maar ook op de Horst is het nu contractonderwijs. Ja, al die uh, dingen. Uh, uh. Zeg, is dat uit te leggen nu, uh, al die jaren later... wat dat voor een instituut was in Links-Nederland? Ik bedoel, ja, een, een sociale academie. Ja. Maar wat, wat, wat was het eigenlijk meer nou, dan het, dat? Ja, dat was heel sterk gekleurd door een paar dingen. De eerste was het... Uh, het verreweg grootste aantal studenten waren part-timers, dat wil zeggen mensen die werkten en studeerden, waardoor je de bandtheorie, praktijk zeg maar even deftig gezegd, dagelijks kon leggen. Ja, en studeerden om wat te worden? Wat zal waren dus? Ja maar wat, wat... Opbouwwerker, of ja. uh, maatschappelijk werker, of personeelswerker, of inrichtingswerker, of wat dan ook. Over Sociale dat soort, beroepen, over dat soort functies heb je, ja, heb je het dan? Ja, daar hebben we het over. Dus uh, werkend leren, lerend werken. Een soort uh, leerlingenstelsel, maar dan op HWO-niveau. Ja. Daar zou ik mee kunnen vergelijken. Dat was één karakteristiek. Tweede was. dat veel docenten, en dat heb ik ook echt steeds sterk gestimuleerd toen ik dat kon. Hun, uh, zelf ook werkten in de maatschappij ergens. En niet alleen 100% docent waren en zichzelf gingen herhalen binnen de school. Dus de innovatie heette dat dan netjes de vernieuwing. De maatschappelijke gebeurtenissen werden binnengedragen. De school stuurde hem ook naar Chili en Argentinië en zo. En kwam met de trainingsmodellen terug. Ja. Het was een verrukkelijke wisselwerking. En het was een bolwerk, een symbool van Links Nederland. Het ja. was ook een bolwerk van, want zo wordt er tegenwoordig vooral over gesproken. Ja, een bolwerk van de doorgeslagen basisdemocratie, waar directie en bestuur niks te zeggen hadden, maar waar studenten eh, maar doorvergaderden en waar amper besluiten werden genomen. U noemt zelf in het begin van het uur al het woord geitenwolle sokken in de mond. Dat zijn benamingen die uit die tijd stammen, hè, die daar vandaan ja, komen. klopt. Ja. Was het doorgeslagen? Uh, volgens mij was het helemaal niet doorgeslagen. Alleen uh, de markt en de staat hebben er niet meer over weggekund. Zo simpel ligt dat. Die democratie sloeg helemaal niet door in de vergaderen. Helemaal niet. Dat was zeer efficiënt. En we hadden daar een schitterend bestuur... onder leiding van meester Pieter Herman Bakker-Schut. Ook niet de eerste de beste. Mm -hmm. En die zetten niet maar dom weghandtekenen. Er werd gediscussieerd als het nodig was over essentiële punten. Maar er werd niet meer over punten en comma gediscussieerd. Ik vond het echt verrukkelijk. En ik zou wensen dat we dat terugvonden, ja. ja. In die zin wel. Maar nou moet je de laatste student in de universiteitsraad verdedigen. Ja. Ja, want dat is de parallel die te trekken is, inderdaad. Maar het, het dunkt me toch dat het een soort golfbeweging is: het is actie, reactie. Je ziet dat. Ja, Ernest Mandel, die Belgische economie, heeft die golfbeweging in de economie aangetoond. Hè? Ja, een soort conjuncturen. Ja, maar in sociale is dat eigenlijk ook zo: sociale, politiek, culturele, culturele lijnen ontwikkelen zich ook een grote groep. Ja, ik ga even teruggaan naar ja. um, januari. 1974. CC hier de Utrecht, over. Utrecht, uh, heeft u de afrendeling uh, van Lorentz al compleet over? Uh, ja, dat is uh, correct, over. Utrecht, het is dus nu zo dat wij gaan onze kieren, dat manoeuvreren. Zo gauw we dat gedaan hebben, dan komen we naar u toe. Donders is namelijk leeg, daar blijft één groep achter. Wij komen met de twee burgergroepen en één uniformgroep. U toe, over. Dat is begrepen over. U krijgt nu van mij bevel in belang van de openbare orde om de zaak vrij te maken. Dit is, geen... nou, is, het... is, niet... is geen openbare orde. Nou dit akkoord. is fascisme gewoon. Voldoet u hier dus niet ik aan, maakt u zich schuldig een aan een strafbaar feit. Ik waarschuw u nu strafbaar feit hier, Moordenhuis. Wat, wat wil een strafbaar feit? Is het mooiste feit dat er is. Ja, dus u wenst dus niet weg te gaan. Begrijp je eigenlijk wel wat je hier komt doen, hè? Hier binnen, in dit gebouw. Nou, dan wordt u weggevuld. Begrijp je dat eigenlijk wel? Ja, ja jongens, pak aan. Ik snap niet niemand Dat de politie zijn nee, nee, nee. Dat daarvoor staat. Ja. Nee, ja. Ik heb zelf een pupil binnen zitten hoor, maar Dat ze staat. Dat er staat. ze Dat er staat. Ja. Dat er staat. Machteloze mensen trillend van emotie. Ouders en groepsleiders verdwenen in de overvalwagens. De een vrijwillig, de ander aan de haren gesleept. Er werd gehuild. De vingers werden in V-teken gestoken. Voor het laatst klonk voorlopig de kreet... deportatie nee, Nieuw-Dennendal, ja. Deportatie nee! nieuw ja! En de nee! Ja, mooi hè? Ja, een heel jonge Jan Rijf was dat, de verslaggever ja. die u hoorde. Een strafbaar feit is het mooiste feit dat er is. Wat had Piet Rikman daar eigenlijk te zoeken? Als, u was toen nog docent, hè? geen directeur van de sociale academie. Nee, docent nog, ja. Wat moest u daar eigenlijk, want u, u, u was daar ook bij betrokken? Ik was uh, al langer bevriend met mensen in de, die in de gezondheidszorg uh, werkzaam waren met veel kritiek op de autoritaire ziekenhuisachtige medische benaderingen... van bijvoorbeeld zwakzinnen. En bijvoorbeeld nu Dernedal. Ja. Hebben. Toen bestond al de gekkenkrant. Bijvoorbeeld in de raadskelder in Utrecht hadden we vergadering gezondheidszorgwerkers... die moesten gedemocratiseerd worden gezondheidszorg... om de patiënten, zoals het heette, om die toch ja, de menswaardige kansen te geven die zij dan ja. hebben. Vader. Dus ook de psychiatrie moest gedemocratiseerd ja, exact. worden. Dat was het. En uh, Karel Muller en uh, de mensen die toen daar werkten... Uh, ja, daar was ik al lang mee met vriend. Ja. Dus het lag voor de hand. En toen, uh, dat was het interessante van Dennedal natuurlijk... dat wij een tegenplan hadden gemaakt voor een architectuur... die uh, ontworpen was, door Bonaventura geloof ik... om een groot ziekenhuis te bouwen voor de zwakzinnigen. Het ging in, in eerste instantie om de zwakzinnigen... Een tegenplan gemaakt van juist ja, spreiding van zwakzinnigen over niet-zwakzinnige mensen. Winkeltjes, bedrijven. Ja, heel modern, wat tegenwoordig eigenlijk ook gebeurt. Dat, dat, gebeurt dat is een van de acties geweest die toch ja. zijn doorgezet. Als je in sint in, in Groningen bent of zo, zie je dat verwezenlijk. En op andere plekken ook. Nou, daar uh, hebben we voor gestreden. En toen was in de strategie van de tegencultuur. Zoals kolonien koloniën zeiden, we zijn zelfstandig. We wachten niet langer. Dus wij riepen ons als bestuur... aan. Er was opeens een alternatief bestuur. Ja, en daar, zat u daar en daar was zat ik voorzitter Daar was ik voorzitter van. Ja, want een strafbaar feit is het mooiste feit dat er is. Ik moest denken aan het blauwe boekje dat u heeft geschreven. Ja. Is dat echt zo? Dat gaat over manipulatietechnieken. Tot en met gewelddadigheid? Nou, tot en met gewelddadigheid. Trouwens, dat is niet het blauwe boekje. Dat is een sociale actie. Hmm. Um, maar is het zo? Was het zo dat dat ging nee, met Nee, dat aan gaat red? over weer de rechtelijke acties. Dat zijn niet is dat direct, wat anders? Ja, kraken of uh, op een kruispunt gaan zitten, verkeerlam leggen. Diep, maar dat, het, het was een soort handleiding. van ja. hoe, hoe voer je actie? Ja, wat nog gebruikt. <laughs> ja, is dat zo? Ja, ja. En daar zitten tips ja, in? Ik heb 65.000 van die boeken Aha. Uh -huh. Ja, daar ja, zitten allerlei tips in. Maar niet alleen tips, dat is maar één hoofdstuk. Ja. Wat, wat doet u zo'n stukje uit het geluidsarchief nou, als u dat terug hoort? Zoals net. Ja, van de ene kant een beetje nostalgie of zo. Aan de andere kant denk ik dan: ja, het moet niet zo herhaald worden. Elke tijd is zijn eigen eisen. Maar wat verdikkig, we waren toen dan toch wel bezig. Ja. En als mensen werkeloos waren, dan riep ik: raar want de consistentie en de dingen rondbrengen en zo. Het was een heel andere tijd, toch? Dus ja, toch wel iets van hunkering van... Uw ogen glimmen een beetje als je ja. dit soort actiegeluiden hoort. U, ja. u, u mist het bijna. Het is toch? geen tv, dat dus is zien en luisteren. Ja? Nee, daarom zeg ik ja. het. Ja. Ja. In een tijd, meneer Rekman... want we vliegen door de jaren heen, want laten we het maar over nu gaan hebben. Ik heb voor me de volkskant liggen. Waarin, Hoi. ja, uw... Ja, ik kan niet meer zeggen uw partij, maar uw, de, de partij waar u jarenlang lid van was... door uh, een van de bisschoppen in Nederland uh, wordt beticht van uh, rechtse politiek, hè? Ja. Het laatste partijcongres in Zwolle heeft uh, wat betreft de sociale opvattingen de pauselijke sociale rechts rechtsopagisseerd, zegt Bisschop Muskens. U haalde hem zelf net aan. Ja. Vlak daaronder in de volle schrant, P van de A-kamerlid. Dat is Karen Adelmunt, verdedigt ja. korte sociale zekerheid. Wat, ja. wat doet dat hele kabinet kok u eigenlijk? Wat, wat doet dit, uh, het paarse kabinet? Ik heb er roept, uh, zeer slechte gevoelens bij me op. Want, even heel kort te zeggen, ik. Uh, ik kritiseer dat ook heel sterk en ik kan ook de inhoud van aangeven. Onder andere die tegenstelling die. Ja, het staat zateren. eigenlijk op één pagina. Ja, dat staat op één pagina. Ik vind ook dat die rechts uh, gepasseerd is. En uh, ik denk dat, maar dat heeft weer verband met die Volkswijken en die verpapering. Men heeft niet in de gaten, terwijl de cijfers ervan een zijn dat de armoede niet zozeer groeit in aantal... maar wel in diepgang steeds sterker armoede. Het is niet gek zijn. dat mensen zoals u en ook allerlei andere uh, actievoerders... van de arme kant van Nederland het blijkbaar niet lukt... om dat op de agenda te zetten en aan te kaarten. En een bisschop doet één keer zijn mond open. En, en hem lukt het wel. Uh, dat moeten we nog even zien. Natuurlijk. Nou ja, het staat, nou, de krant is aan ja, de volk. Hij krijgt een gesprek met Wim Kok. Wim Kok laat zich erover uit... Ja, maar niet, het is wel... niet, niet misselijk. Voornamelijk op televisie was Wim Kok. En uh, ik vond dat beledigend wat misschien zei voor de mensen die ja, probeerden Maar het is Muskin in ieder geval wel gelukt om de publieke discussie ja, aan te Ja, nou, regelen. dat is maar mooi fijn. Ik ja. schrijf hem op een brief. Ga bijvallen, ja. Vallen, ja. ja maar misschien je... dat dat een stukje beweging zou kunnen worden. Maar moet de beweging tegenwoordig van de bisschoppen komen? Blijkbaar. Nee, niet alleen. Er is de laatste tijd, en daar heb ik gelukkig ook mee te maken, is er vanuit allerlei volkswijken een soort federatie aan het ontstaan. Van groepen die in eerste instantie verzet tegen drugsoverlast enzovoorts in hun vaandel hadden. Maar meer diepgang daarin zoeken. En de, eigenlijk de sociale kwestie en de, de leefbaarheid van de buurt aan de orde willen stellen. Dus er zitten wel wat bewegingen, maar ik geef toe het is onvoldoende. Ja, heeft dat te maken met het einde van de ideologieën? Want dat is natuurlijk de basis ook die onder dit paarse kabinet ligt, hè? Bedoel, in, ja, in uw absoluut. tijd was dat heel... als je al ja. met dat soort teksten waar we het nou over hebben gehad, sprak over van acht en justitie en CDA. Ondenkbaar. Toch denk ik in uw jonge jaren dat uh, de PvdA ooit met de VVD in een kabinet was gaan zitten. Dat was ondenkbaar toen. Ja, maar dat kan nu dus blijkbaar, omdat er omdat ideologieën verdwenen over is. zijn. Ja. Ja. En van de andere kant moet je natuurlijk ook volhouden dat wat nu heerst uh, ook pure ideologie is, marktideologie. Hmm. Dus het is de overwinning van eind. Het is een beetje in de buurt van Fukuyama. Het einde van de geschiedenis. Het liberalisme heeft gewonnen. Het kapitalisme heeft gewonnen. En dat leidt er dan toe dat er een, een soort no-nonsense beleid ja. wordt gevoerd. Ja. Ja. Bent u daar zelf ook niet een beetje prooi aan gevallen? Want u, u geeft les aan de politie. Ja. De tegendraadse Piet Rekman, die ja. altijd zo over het dwars tegen ging, helpt de sterke en die, arm. En die ook aan de haren werd weggesleurd en dan en dan gearresteerd. Gaat nu de politie uh, ja. het een en ander leren? Ja. Um, want dat, dat is uw bezigheid, nu? Ja, dat is mijn bezigheid. Van een drukke dag werken, ik ben ja. bij de politie geweest. Ja, getraind. Getraind? Ik train trainers die de politie trainen en doe het zelf ook. En die training heeft dan inhoud, daarom sta ik erachter. Kijk nou niet zo naar repressie en zo, onderdruk niet. Dat strafrecht heeft nog nooit iets opgelost. Soms moet wel eens iemand in de cel in de procedure van strafrecht, maar het lost het, het onderliggende probleem niet op. Het onderliggende probleem ligt in de verloedering van volkswijken... in het niet meer aanwezig zijn van politie als steun... bij leefbaarheid, vandalisme, bestrijding... maar in samenwerking met wat er in zo'n wijk zelf leeft... aan initiatieven en zo. En dat probeer ik ze te leren. Maar hoe, en... hoe leer je dat dan, een politie man of vrouw? Oh, nou ja, dat is een heel verhaal, maar die krijgen. Dus een, een, een vast programma voor ontwikkeld en dat heeft de zeker gekregen van hele regio's. Maar geef eens dus van, aan wat, wat van doen ze nu? zeven trainingsdagen dus met een maand ertussen. Ze rijden nu rond in hun auto door de ja, wijk. Ja. En vooral in, in de niet steden op grote afstand in bureaus zittend. En dan moet je 0 11 bellen en dan konden ze aanrijden, na zoveel tijd eventueel. Nou, die toestand moet voor hele dringende noodgevallen blijven bestaan, maar het merendeel meer van het blauw moet gewoon naar de straat, naar de wijk, helpen bij de leefbaarheid van de leesbruikbestrijding en dat soort dingen. Dat is de inzet. Die actie heet ook met twee benen in de wijk. En de methode is action learning heet dat tegenwoordig. Dus action learning. We hebben ze, ze, ze, ze zeven keer een dag Tussen die dagen zit een maand, weer zich praktiseren wat in die ene dag is geleerd. Dat klinkt een beetje als de Horst, hè? Of... Ja. Het is ook niet los van die traditie <lacht> Weten die politiechefs dat wel? Die weten dat heel ja, goed, ja. Ja, ja. ja. Dus de Horst gaat opleveren dat de politie beter getraind in de wijken. Ja. En ik uh, moet hem nog zelfs bijzeggen, want sommige linkse broeders zeggen... je bent de brug te ver... Maar ik moet er zelfs bij zeggen dat me dat meer bevalt dan de training in de welzijnsector. Omdat het toch iets harder is, iets exacter. Het zit dichterbij, directe mm -hmm. belangen van Wat, mensen. Want die politiemensen zelf, voelen die daarvoor? Als u ze dat komt vertellen, te je moet die auto uit en... Uh, Heel veel politiemensen, wijken. met name in de voet van de politieorganisatie, dus zeg maar de dienders... He. Die hebben door de lange tijd dat andere energie in de reorganisatie van de politie... worden gestoken, hongeren naar vernieuwing van het werk. zelf. Ja? ja, dat is vrij massaal. Niet bij iedereen, maar bij heel veel, ja. Hmm. Zeg, want nou, iemand met uw achtergrond zou ik jaren geleden hebben eh, horen zeggen... als je het dan hebt over die problemen in die oude wijken... ja, dan kan je heel veel aan proberen te veranderen... door eh, politie meer preventief te laten optreden. Maar het zit hem in heel andere dingen natuurlijk... Dat de, de, dat, die dagen... dat, dat de welvaartsverdeling zo scheef ja. zit... en dat macht en inkomen zo uh, ja. vreselijk oneerlijk verdeeld is. In die trainingen zit ook een dag trainer op signaleren, heet dat. Dus de bovenwijkproblemen, werkloosheid noem maar op... Hè, inkomensdaling en zo, wel exact vaststellen in de buurt. Doorgeven naar boven, naar de politiek. Hm. Dat hoort bij dat vak. En dat proberen we ook te leren. Ja. Ja, maar wat ik probeer te vragen is... Het is niet uh, ja, rommel in de marge, doet uw werk geen recht. Maar uh, hoe zou ik dat in uw... Nou, noem het maar rommel nee, in de marge. Nee, in uw, uh, in, in uw ja. vaktaal vertalen. Nee, laat uh, nou, ik zomaar zeggen... de scherpe kantjes van het kapitalisme afhalen. In jouwe wijken. Nou, of... Je kunt ook, dat, dat, dat is het ook. Maar je kunt ook zeggen... een been krijgen om op te staan met je kritiek, politiek. Ja, was u rechtser geweest als u in de actieve politiek was gaan zitten? Als u samen met die oude vrienden van toen ergens in het kabinet ik terecht toen, was gekomen? Ik ben toen uit het partijbestuur gestapt omdat ik bijna elke maandag een vergadering was... een minderheidsstandpunt moest innemen, dan word je kweruland. <laughs> en dat moet je dan niet doen, wil je verder komen. Het antwoord is nee dus. Ja. Meneer Rekman, ik wens u een prettige vakantie. U gaat een week... Uh... Ja, het is alweer voorbij. Ja. We hebben een uur gepraat. Is het Goed, mag ik u hartelijk danken voor het gesprek? Ja, je ook, bedankt. Ja. Goedenavond. Piet Rekman in een aflevering van Uit het Nieuws. Eerder uitgezonden in 1996, Rob Trip was in gesprek met hem. Piet Rekman werd geboren op 8 juli 1928... en overleed in juni 2007 op 78-jarige leeftijd. Ook Ian van den Heuvel hoorden we in deze bijdrage van de NPS langskomen. Zij overleed vorig jaar oktober op 83-jarige leeftijd. Een bevlogen vrouw zoals zij door politieke collega's omschreven wordt. Diezelfde bevlogenheid zou ik Rob Tripp willen toedichten. Hij is er gelukkig nog wel en zoals u wellicht bekend is... tegenwoordig werkzaam als presentator bij het acht uur journaal. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen, die kunt u mailen. En voor de contactgegevens kunt u kijken op nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. U kunt ook rechtstreeks mailen. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. Schrijven dat kan naar Max, ter attentie van nachtvluchten. Postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. En de site, die heb ik inmiddels vermeld. En dat is ook van belang wanneer u eventueel nog wilt deelnemen aan de Harry Hageman prijsvraag. Wilt u kans maken op zijn boek getiteld Speeltijd? Ga dan inderdaad naar nachtvluchten.fm en klik de prijsvraag aan. Wanneer u deze correct beantwoordt, dan maakt u kans op het debuut van theatermaker, beeldend kunstenaar en schrijver Harry Hageman. Zoals gezegd getiteld Speeltijd. Hij was vorige week de eerste gast in nachtvluchten. Een zomercocktail. Wat staat u de komende uren hier bij nachtvluchten nog te wachten... voordat de NOS Radio 1 journaalcollega's het van ons overnemen... tussen zes en zeven? Amref Flying Doctors directeur Jacqueline Lampen. Tussen vijf en zes heren Heresma senior. De schrijverdichter overleed op 26 juni jongstleden in het Rosa Spierhuis. Op 79-jarige leeftijd. En zometeen na het korte journaal een dame die er vandaag 9 juli een jaartje bij schrijft. Journey Kaagman. Nu eerst dus dat korte journaal. Tot zo.